De winst kwam bijna 90 hoger uit op 6,3 miljard euro... terwijl de omzet steeg met 18 tot 40 miljard euro. Eind deze maand presenteert het bedrijf definitieve kwartaalcijfers. Gisteren maakte de Taiwanese concurrent HTC juist een sterke winstdaling bekend. HTC verloor wereldwijd marktaandeel aan Apple en Samsung. Een Tilburgse pastoor is van plan om foto's op te hangen... van mensen die zich willen uitschrijven bij de katholieke kerk... De foto's komen met de namen erbij in het voorportaal van de Emmaus parochie te hangen. De pastoor legt uit wat hij met het plan wil bereiken. Als mensen zich uitschrijven uit de kerk, dan sturen ze mij een brief en een kopie van hun.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 De Tilburgse pastoor kwam eerder in het nieuws... vanwege zijn conflict met omwonenden en de gemeente... over het vroegluiden van de kerkklokken. Een explosie heeft vannacht een woning in Hilligersberg in Rotterdam verwoest. Het kruispunt Kleiweg-Rozelaan lag vol met glas. En een man is volgens ooggetuigen na de explosie weggerend... zou onder het bloed hebben gezeten, zegt de politie. We hebben In de omgeving vonden wij een aantal kledingstukken met bloed. en Ook in de woning zagen wij bloedsporen... Nou enige tijd later troffen wij een meneer aan op een bankje op de Schiebroekseweg. Dat was rond half acht ongeveer. Die meneer, die had bijna geen kleding aan en die had ook flink wat brandwonden. Uh, wij verdenken dus ook inderdaad deze man dat hij in ieder geval in de woning was toen het was gebeurd. Hij is aangehouden. En wat de oorzaak is van de ontploffing in Rotterdam, dat is nog niet bekend. De Apeldoornse voetbalclub AGOVV is failliet verklaard. De eerste divisieclub die al jaren met financiële problemen kampt, heeft een belastingschuld van 400.000 euro. De rechter had de club een maand de tijd gegeven om orde op zaken te stellen, maar dat is niet gelukt. De club kan nog in beroep gaan tegen de faillissementsverklaring. De KVB moet nu beslissen of de licentie wordt ingetrokken van AGOVV. De club staat veertiende in de Eerste Divisie. Het weer bewolkt, soms wat regen of motregen, vooral in het noordoosten van het land. Het wordt vandaag ongeveer 8 graden. AMB verkeersinformatie. Een paar files. Op de A6 Emmeloord richting Jouren... tussen de afrit sint nicolaas gaan knopend Jouren 2 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort... tussen knooppunt rijns en de afrit en Dolder... 2 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De CDA wil opheldering over lage opbrengst van woningen bij executieveilingen. Wie eenmaal in bedelaarskolonie Veenhuizen zat, kwam er nooit meer uit. Het stigma dat je opgedrukt kreeg als je eenmaal in Veenhuizen was beland dat maakte dat je vaak alsnog geen plek terugvond in de samenleving. En het ochtentumeur van Mart Smeets. Het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo, Goedemorgen Nederland. Het CDA, dames en heren, wil opheldering over woningverkopen... bij executieveilingen. CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt... vermoedt dat woningen te snel worden verkocht tegen een te lage prijs... De woningverkoper die, die al door betalingsachterstanden wordt gedwongen om het huis te verkopen... zit dan uiteindelijk nog eens een keer met een hoge restschuld. Pieter Omzicht, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom hier aan tafel op uw verjaardag. Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Uh, waarom vermoedt u dat woningen uh, te snel en tegen een te lage prijs worden verkocht bij een executieveiling? Nou, we hebben executieveilingen gezien. En um, nou, de prijzen die daar betaald werden... lagen zeer ver onder de WOZ-waarde van die woningen. Ja. En dan blijven ofwel de huiseigenaren met een restschuld zitten... Ja. die de bank nog op hun kan verhalen... Ja. ofwel um, Nationale hypotheekgarantie neemt die restschuld over. Ja. En um, dat fonds waar we met z'n allen voor gespaard hebben... dat raakt op dit moment heel snel leeg. Ja. En dan mogen wij als staat extra gaan bijbetalen. Maar er worden toch ook op de markt woningen... ver onder de WOZ-waarde verkocht op dit moment? Ja, um, dat klopt. Maar um, bij de veilingen uh, liggen de prijzen nog een heel stuk lager dan ja. op de openbare markt. En daarom willen we graag weten wanneer woningen geveld worden, ja. waarom ze geveld worden. Ja. En wat ervoor gedaan wordt om ervoor te zorgen dat mensen um, in principe hun woning niet geveld wordt. Want er zit een drama achter als je dat gebeurt. Um, en wat wordt Gedaan om ervoor te zorgen dat de restschuld geminimaliseerd wordt. Ja. Zodat ofwel die uh, je eigenaar niet met die restschuld blijft zitten. Ja. Ofwel uh, wij met z'n allen die restschuld mogen bepalen dat, voor de bank via, via, via het Ja, goed. Um, dan nog even, want kijk, ik begrijp dat er uh, soms al na twee maanden betalingsachterstand wordt overgegaan tot executieverkoop. Dat, Klopt dat? Um, op dit moment lijkt het vaak wat langer, maar dat kan een bank doen. Een bank kan al bij een kleine achterstand dat doen. En daarom willen we weten wat er gebeurd is. Dat hij heel snel moet, zo'n bank dan niet eerst even gaan praten... wat is er aan de hand en binnen hoeveel tijd denk je te kunnen terugbetalen? Dat lijkt mij sowieso de eerste stap. Ja. Dat ze een coach aanstellen en kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen... dat het wel goed gaat met die huiseigenaar. Ja. Maar in Nederland hebben we dat unieke systeem dat banken als er een NHG-garantie op zit... hun verlies kunnen afwentelen op de huiseigenaar en op de staat... en dan ja. zelf van het hele risico af zijn. Ja. Wat wij zien, is dat mensen die een huis met een NHG-garantie hebben... Ja. dat die huizen sneller geveild worden, sneller verkocht worden... dan huizen waarop dat niet het geval is. Want dan blijft de bank namelijk met de, met de, uh, de, met de schulden blijven En zitten. dan doet de ja. bank wel zijn best. Ja. En daarom zeggen we even heel goed opletten... Ja. niet wachten totdat dat fonds leeg is... en dat we miljarden moeten bijlappen. Ja. Maar nu kijken hoe we die mensen kunnen helpen. Maar dat vergeet niet, in andere landen... In Spanje is men tijdelijk gestopt met huizenveilen omdat het misging. Ja. In Amerika zijn mensen onterecht een huis uitgezet ja. en zijn de banken gisteren veroordeeld tot het betalen van 8,5 miljard dollar boete aan huiseigenaren die hun huis verloren hebben. Wij willen dat soort misstanden aan de voorkant voorkomen en we willen graag nu weten hoe het zit, hoe de ontwikkeling zit. Ja. Om een idee te geven, het aantal mensen dat een huis kwijtraakt is het afgelopen jaar verdubbeld. Dus het gaat heel snel. Ja, met andere woorden, u wilt dat uh, voorkomen... dat uh, huiseigenaren straks via de rechter een schadevergoeding kunnen afdwingen van banken. Nou, weet u hoeveel ellende er aan vooraf gaat als u eerst uw eigen huis uitgezet wordt? Ik kan me daar iets bij voorstellen. Dus ik ga mijn best doen om ervoor te zorgen... dat we kijken of dat proces ordelijk verloopt. Kijk, als je een totale wanbetaler bent... je gaat wietplantage in eigen huis zetten... natuurlijk, dan moet die bank gewoon... en je betaalt niks, dan heeft die bank de ultieme maatregel... dat is het veilen van je huis. Maar als je je bank kwijt bent geraakt of net bent gescheiden... wat vaak voortkomt, natuurlijk. Nou, dan neemt de NAG het over. Als er je NAG ik, op zit? Ja. ja, maar ik zou voor willen pleiten om dan even goed na te kijken... hoe we ervoor kunnen zorgen dat die mensen... met ja. zijn min mogelijk restschuld blijven zitten. Ja. En om te kijken of er ook andere mogelijkheden zijn... om één of twee maanden lucht te hebben. En inderdaad niet na twee maanden te beginnen met veilen. De vraag is wat eigenlijk het belang is van een bank... of wie er nog meer belang hebben... bij het zo snel op de markt uh, gooien, op een veiling dus gooien... van een uh, executieverkopend uh, huis... Nou, we zien dat de banken wel wat aan het aarzelen slaan, omdat ze de markt dan nog verder naar beneden drukken. Ja. Maar het belang dus van die banken in Nederland is die garantie. Die mogen ze inroepen. Met andere woorden, snel verkopen. Zijn en... wij van het probleem af van onze boeken. Ja. En dat kan. En daarom moeten wij als overheid die, die garantie. Impliciet heeft afgegeven. Ja. Daarom vinden wij als CDA: moeten we nu als overheid opletten dat we niet te veel garanties aan die banken gaan uitbetalen. Ja. Want dan draaien we weer met z'n allen voorop. Maar wat wilt u dan precies voor maatregelen? Wilt u dan banken verbieden om dat binnen een bepaalde periode te doen? Of dat. Dat kan een ultieme maatregel zijn. Maar het kan ook zijn dat we beter kijken... hoe onderhandse verkopen bepaalde mogelijkheden biedt. Want daar schijnen betere prijzen op te liggen. Ja. Het zou ook goed kunnen zijn dat we aan die banken vragen... van: zijn er alternatieve methodes waarbij een gedeelte van de mensen... hun huis wel kan behouden. Dat zal niet in alle gevallen het geval zijn. Mm -hmm. Maar gaat u daar te snel toe over of niet? Mm -hmm. En we willen weten... Oftewel voldoende prijs behaald wordt, zowel voor die bewoners Goed. als voor de schatkist. Dus u wilt inzicht in waarom dit gebeurt op deze manier. En vervolgens wilt u maatregelen om dit te voorkomen. Om te voorkomen dat huiseigenaren die het slachtoffer worden van zo'n executieverkoop nog verder in de schulden verdwijnen. Inderdaad. En wij willen dat nu doen. En ja. niet wachten totdat we een hele grote golf van huisverkopen hebben. Ja. En dan achteraf gaan kijken. Goed. Dus daarom hebben we eerst om informatie gevraagd. En naar aanleiding van die informatie zullen wij kijken welke maatregelen het best passen. Ja. Binnen hoeveel tijd weten we dat? Drie maanden? De minister moet binnen drie weken antwoorden. Dus minister Blok. En ik hoop dat hij het net zo urgent vindt als wij. Goed, dus binnen drie weken weten we het. Nou, dan gaan we u weer uit. Uh, dan gaat u ook nog over Janse Steur. Dat wil zeggen, u gaat er niet persoonlijk over. Uh, maar het is wel uh, een onderdeel van uw portefeuille in de Kamer. Hebt u dat nieuws ook gevolgd de afgelopen dagen, nu u hier toch aan tafel zit? Ja, ik woon in Enschede. Dus ik. Ik was al het eerste Kamerlid dat er drieënhalf jaar geleden vragen over stelde. En ik heb het constant gevolgd. Want ook ontmoetingen gehad met mensen die natuurlijk te maken gehad hebben met de heer Janssen. Ja. En de vraag nu, zeker gisteren en eergisteren, is hoe het toch kan dat deze man in Duitsland zomaar aan de slag is gegaan. Hij had een uh, verklaring van geen bezwaar, dus ja. goed, goed gedrag. Maar hij is ook niet veroordeeld, dus dat, was het, uh, dat is niet zo verwonderlijk. Maar tegelijkertijd wist de inspectie in Nederland wel dat hij aan het solliciteren was in Duitsland. Toch of niet? Ja, in kamervraag uit 2011 van mijn collega's Sabine Uitslag en Hanke Bruinslot... Ja. blijkt dat de minister in maart 2011 wist dat hij zich ingeschreven had... bij een Duits uitzendbureau. En, um, de minister van Volksgezondheid? De minister van Volksgezondheid, dat is minister en, Schippers. En die was toen ook dezelfde? Dat is dezelfde minister Schippers. Exact. En het lijkt erop dat er de afgelopen twee jaar helemaal niks gedaan is... om de Duitse autoriteiten te informeren. Ze zegt, ze moeten maar googlen. Ja. Nou, als u het wist... Had u niet even kunnen bellen, is mijn, uh, is mijn inschatting. Ja. Het tweede is, in 2009 is er kennelijk een deal gemaakt... tussen ja. de IGZ, de inspectie, ja. en Janssen-Steur... om ja. maar geen tuchtrechtszaak doen. Dat is een belediging voor alle artsen en alle patiënten... die wel een tuchtrechtszaak gehad hebben. Want deze meneer Jansen Steur is verantwoordelijk... voor minstens 100 gevallen van misdiagnose. Mensen die ten onrecht horen dat ze Alzheimer kregen. Ja. Te, bij wie hersenoperaties zijn uitgevoerd waar geen hersenoperatie uitgevoerd hadden kunnen worden. Ja. En die hebben ze laten lopen zo van, nou ja, het zal allemaal wel. Maar wat wilt u dan concreet van de minister dan? Op? Nou, dan wil ik graag weten of zij wisten dat hij al in 2006... een registratie in Duitsland had aangevraagd want in 2009 maken ze die deal met hem... en dat ze dus bijna zeker konden weten... dat hij na 2006 in Duitsland aan de slag zou gaan. Wie wist dat nou? Want als hij een registratie in Duitsland aanvroeg in 2006... en dat is wat de directeur van de kliniek gisteravond in Nieuws zit... Ja. dan moest hij in 2006 natuurlijk ook een uitvraag laten doen bij het gisteren. Dus er stond geregistreerd ja. dat hij ook in Duitsland geregistreerd wilde worden. en werd. Dus we wisten het met z'n allen en niemand heeft wat gedaan. Ja, en dit is de grootste zaak van medisch mishandeling in Nederland ja. die we kennen. Ja. En iedereen laat het maar een beetje lopen... U wilt dus snel antwoord van de minister. Als u het bij het vragenuurtje vraagt, hebt u meteen antwoord. Hoeft in die drie uh, weken te wachten. Gaat u dat doen? Mijn collega heeft hier een spoeddebat over gevraagd. Dit is echt te zwaar voor een vragenuurtje. Um, waarbij je dus echt twee vragen kunt stellen... en dan ja? opgelost krijgt. Spoeddebat. Zo ingewikkeld is die... Uh, zo makkelijk is die zaak. Dus u de minister op het matje volgende week... als de Kamer weer terug is van recessie? Dan komt mijn collega Hanke slot, de minister, op het matje. Ja. Um, en wij hopen dat het, dat het Duitse openbaar ministerie... dat nu vervolging inzet... misschien wel sneller wordt dan het Nederlands openbaar ministerie, sneller dan de Nederlandse inspectie. Ja. Want al is het maar een kleine zaak in Duitsland, op het moment dat ze hem daar al is het maar een boete van 10 euro geven is die veroordeeld voor het medisch mishandelen kan die op alle zwarte lijsten en kan er eindelijk ingegrepen worden. En dan staat overigens het Nederlands openbaar ministerie en de Nederlandse inspectie internationaal gezien in zijn hemd. Pieter Ontzicht, fijne verjaardag nog en dank voor uw komst, naar Hilversum. Graag gedaan. Dank u wel.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 Ja, Veenhuizen werd Hollands-Siberië genoemd... maar ook in Amsterdam kon je worden verbannen... naar wat nu Stadsdeel Noord heet... destijds het Siberië van Amsterdam. Sander Bartling sprak er met Susanna Jansen... schrijfster van het pauperparadijs. Totaal verwaarloosd, barsten in de ruiven... het pleister komt van de muren. Dat is uh, na de Tweede Wereldoorlog gesloopt... Na lang zoeken toch gevonden. Ergens op een industrieterreintje in Amsterdam-Noord. De toegangspoort tot Asterdorp. Uh, Asterdorp was een woonschool, zoals dat heette. In de jaren 20 uh, van de afgelopen eeuw gebouwd. Voor de mensen die, um, die werden de ontoelaatbaren genoemd. De mensen die niet fatsoenlijk genoeg waren... om in een um, normale woning te wonen. Die werden hier uh, ja, heropgevoed. Als je Asterdorp ontgroeid was, dan was je, mocht je in aanmerking komen... voor een, um, voor een gesubsidieerde gemeentewoning. Het is het, het begin van de sociale woningbouw, die periode. En dan kon je bijvoorbeeld in Floradorp terechtkomen. Met Suzanne Jansen ga ik op zoek naar de tastbare overblijfselen... van het beschavingsoffensief dat het gezag in Nederland... een eeuw geleden ontketende tegen de armoede. Jansen schreef er een boek over, het pauperparadijs. En die paupers, dat waren haar voorouders. Pastelblauw gezouste huisjes, roze ook. Uh, de raamkozijnen, de vensters zijn geel. Het is een fleurige boel in uh, Floradorp. En hier op de hoek hebben je opa oma gewoond, hè? Ja, dat klopt. nummer 1. Op nummer 1, ja. En hier werden mensen, uh, konden mensen wonen, werden hier geplaatst... Die, um, ja, die toezicht nodig hadden... maar niet zo sterk dat ze in een woonschool terecht moesten komen... Dit was absoluut beter dan Asterdorp, want in Asterdorp um, ja, woonde je binnen, uh, binnen, binnen een muur... waar alleen maar de, de woonopzicht de rest de sleutel van de poort had. Mijn um, oma die zei altijd tegen haar kinderen dat als iemand vroeg waar ze woonden, dat ze moesten zeggen in de Sneeuwbalstraat. Dat is dus niet zo, dat scheelt, wat is het, tien meter? Maar dat was niet mij. In de Sneeuwbalstraat woonde je niet in een asociale buurt. Dat was het ergste van hier wonen, dat iedereen je als asociaal zag. En betekende dat automatisch dat je in een hokje gestopt werd... waar je niet meer uitkwam? Absoluut, natuurlijk, zoals, zoals dat nog steeds gebeurt. Um, vroeger sprak iedereen over deze buurt van de Rimbo. Nou, dat zegt genoeg. In de Rimbo wonen apen, daar moet je verre van blijven. Als je de familielijn van Susanna Jansen verder terug de tijd in volgt... kom je uit bij heropvoedingsgesticht Veenhuizen. Dezelfde verheven idealen en dezelfde weerbarstige werkelijkheid. Maar dan 100 jaar eerder. Veenhuizen is, um, is uh, opgericht in 1823... met uh, de, de idealistische bedoeling om mensen die helemaal aan de grond zaten... en die tijd was er natuurlijk ook geen enkele sociale voorziening... Om die een kans te geven uh, zichzelf aan hun haren uit het moeras omhoog te trekken. Op zich een mooie gedachte. Um, Alleen. Nou ja, waar het mis ging, het feit dat mensen helemaal geen beslissingen mochten nemen over hun eigen leven. Dat maakte dat ze ook op een gegeven moment geen beslissingen meer konden nemen over hun eigen leven. Plus dat het bijna onmogelijk was om er nog weg te komen. En daarbovenop, en dat is misschien nog wel het ergste. Um, het stigma dat je opgedrukt kreeg als je eenmaal in Veenhuizen was beland... dat je vaak alsnog geen plek terugvond in de samenleving. Dat is wat er misging in Veenhuizen. Stichten telde Veenhuizen. Uit het boek van Suzanne Jansen doemt een beeld op van kinderen met hongerbuikjes, uitputtende landarbeid en slechte hygiënische omstandigheden. Er was zelfs een ziekte naar Veenhuizen vernoemd, Trachoma Veenhuizianum. Wie uiteindelijk aan Veenhuizen bezweek, kwam in het vierde gesticht terecht, de begraafplaats. Anja Schuring leidt me er rond. Als we binnenkomen, dan zien we een hele lange laan met aan de linkerkant allemaal... Graven. En aan de rechterkant een groot wit besneeuwd grasveld. Hier liggen al die kolonisten, hè? Ja, in de loop van de tijd zijn er 10.000 mensen uh, van de armen, zo werd dat genoemd, van de armen begraven. Uh, en of ze hier allemaal nog liggen, dat, dat, ik denk dat de graven uh, misschien niet geruimd, maar geschud zijn... En dat betekent dat, uh, dat je opnieuw dat graf gaat gebruiken... dat je botten die je tegenkomt, dat je dan in dat graf een, een gat graaft... en daar die botten onder begraaft. Ja. En ik denk dat dat op deze manier uh, uh, meerdere keren gebruikt is. Ik, ik was niet voorbereid op, een, op dat wat ik daar zou zien. Nou, Het is, het is echt absurd om daar te komen. Toen ik daar voor het eerst kwam, zag ik alleen die mooie graven eerst. En... Um... Ik zocht naar aanwijzingen, maar die vond ik niet. Bizar om te zien hoe, hoe dat standsverschil tot in de dood is doorgevoerd. Echt ongelooflijk. Morgen in Bonje in de Baaiers, bier. Gevangenisbier. De Vagebond hebben we, dat is de Vienna. Dan hebben we de Weizen, dat is de kolonist. Onze triple heet Zware Jongen. Dat dus uh, morgen. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom via de mail. Goedemorgen GoedemorgenNederland.nl Straks, we staan minder in de file, dus er is ook minder asfalt nodig. Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Mart Smeets. Niet lang geleden kocht ik voor mijn doen nogal hippe winterlaarzen. Met nepbond van binnen en ik was er dus helemaal klaar voor... Voor de strijd tegen de kou. Maar wat nou kou? Het is de eerste week van januari en ik zit met de balkondeuren open te werken. Een lijster fluit een bijna lente-serenade. Het is net boven de 10 graden. Gisteravond ook nog zoiets. Ik zie televisiebeelden van Toronto en Lake Ontario ligt er keurig, stil, rimpeloos en zonder één ijsvloertje bij. Alsof er helemaal geen winter meer bestaat op deze wereld. Zo tegen november, wij kijken niet op een week extra... dan doen wij thuis aan changing of the closes. Dan gaat het zomergedoe in de voedralen op zolder... en komen truien, vesten en andere warmhouders weer boven water. Nee, de dalentruien hebben dit jaar een extra winterslaap toegewezen gekregen. Wees gerust. Het mag, als het december is, ook gewoon koud worden van mij. Koud als in Brug. Koud als rode konen na het fietsen. Koud als na een lekkere wandeling een borrel drinken en dan jezelf verwarmen. Maar het terras bij koffiehuizen Tijlertje bleef zelfs deze week nog mensen trekken. Op één middag zaten ze zelfs openlijk te zonnen. Tegen de kerst mag het wat mij betreft ook best gaan sneeuwen. Heerlijk zelfs. Het is mooi, het is wit, het is verstillend, het is gezellig, het is sfeervol... Maar niks daarvan. Het bleef maar tien graden. En voor een korte boodschap ging je zelfs zonder jas de straat op. En daar spreken we over december, januari. Mutsen, sjaals, handschoenen, duffels, lange jassen, de heupflacon. Ik ben bang dat ze allemaal... Of, of wacht, nee, er komt een koude front aan, lees ik. De NS cancelt meteen 50% van alle ritten, let me op. Ellende en chaos op het spoor werpen hun schaduw nu al vooruit. Het is negen graden als ik dat zeg. Nee, het kan niet waar zijn. Want dat lijkt dan de andere kant van de winterse medaille te worden. Dat we helemaal niks meer kunnen. Ik bedoel, geef ons normaal een klein beetje vorst. Dat lekkere tintelende gevoel dat je aan vroeger doet denken. Koude als vriend. Kou als bewijs van dat we dat jaarlijks meemaken, dat we vier tijden hebben. Geef ons een beetje kou en die laarzen staan me heel kek, dat weet ik. Kom maar op met die vorst. Een goede vorstin hebben we al. Bart Smeets, morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. Van Billy Swan uit 1974. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. We staan dames en heren steeds minder in de file. De investeringen in spitstroken, extra reis, rijstroken en tunnels van de afgelopen jaren hebben geholpen, maar het succes zet de investeringen in asfalt nu onder druk. Blijkt uit berekeningen van het financieel dagblad. Patrick Potgraven, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn. Van de Verkeersinformatiedienst. Met andere woorden, extra asfalt heeft geleid tot minder files. En waar is nu het probleem? Um, het probleem is uh, aan het weggaan en dat is misschien wel het probleem, want uh, um, ja, er staan steeds minder files en dus, als ik de berekeningen van de hoogleraar mag geloven, en ik denk dat dat klopt, want ik heb het even nagerekend voor een, uh, een, een enkel punt op de achterkant van een sigarendoosje, ja. Ja, dan zie je dat, dat de maatschappelijke kosten van de knelpunten die overblijven, gevaarlijk dicht in de buurt komen uh, met uh, de kosten die nodig zijn uh, om die knelpunten op te heffen. Uh, Daar begrijp ik eerlijk gezegd helemaal niks van. Uh, en waar ben je me kwijtgeraakt? Nou, <laughs> en er zijn dus nog een paar knooppunten over... en die zijn heel duur om op te lossen, begrijp ik dat goed? Nee, nee... De Um, de, de ergste knelpunten die zijn opgelost. Ja. En die ergste knelpunten, daar, um, ja, daar staan natuurlijk de meeste file voor. Op het moment dat die opgelost zijn, ja, dan is dat laaghangende fruit dat is geplukt. Ja. En dat betekent dus dat de volgende plaats uh, in de, op de file top 50, als we kijken naar de knelpuntenlijst, ja. Ja, die, die, daar staat gewoon minder file achter. Op het moment dat je die dus oplost, dan, dan, heb je, ja, dan verdamp je ook minder kosten. Uh, want die files zijn daar korter. En in die zin wordt het zeg maar steeds minder rendabel, en dat is volgens mij het betoog... van de hoogleraar aan het Financiële Dagblad... dan wordt het dus steeds minder rendabel om die files op te lossen... als je kijkt naar maatschappelijke kosten. Ja. Met andere woorden, dan uh, moeten we er maar aan gewennen... dat er een, een soort van restje aan files overblijft... omdat het te duur wordt om daar nog extra asfalt aan te leggen... of tunnels of wat ja, dan ook. Dan kijk je wel volledig naar het, uh, het kostenaspect en niet naar andere aspecten zoals bijvoorbeeld milieu um, of uh, uh, uh, leefbaarheid van, van het land. Uh, dan kijk je dus alleen naar kosten en dat is sowieso een beetje een lastige omdat je hebt aan de ene kant zeg maar, uh, heb je maatschappelijke kosten van het feit dat we allemaal in de file staan. Ja. En aan de andere kant heb je reële kosten die je hebt omdat je nou eenmaal gewoon uh, een aanneming moet betalen om een knelpunt op te lossen. Ja. En dat en... is een beetje zoals je zeg maar, ook wel met je vrouw. Als hij thuis komt, na het winkelen, die heeft al iets in de aanbieding gekocht. En die zegt dan dat ze geld bespaard heeft. Dat is niet waar, ze heeft al minder uitgegeven. Pas op Patrick, ze luistert misschien wel mee. <lacht> Goed, het, weet het pleid niet, ja. pleidooi is duidelijk. En met andere woorden, uh, we, we, het wordt steeds uh, minder rendabel om de restantjes aan files nog op te lossen. En dan is het dus aan de politiek om de afweging te maken of dat geld er wel of niet voor wordt uitgetrokken. Patrick Potgraven van de Verkeersinformatiedienst, ik dank je wel. Goed aan je vrouw. Einde van deze uitzending, half elf. Uh, meer informatie vindt u op kro.nl en nu snel door naar lijn 1, Naida, goedemorgen. Hi Sven, goedemorgen. Sven, ik heb net even aan mijn collega's gevraagd wie of, ja, of jij nou koffie of thee drinkt. Mario en Bas die zeggen dat jij een echte man van de thee bent, maar Barbara, die weet natuurlijk altijd alles het beste, die zegt dat je een koffieman bent. Ik drink heel weinig koffie. koffie. of thee? Ik, ik drink heel weinig koffie en meer thee. <laughs> ah, jee! <Nee! laughs> Goed. Ja, en waarom die vraag? Want uh, we gaan het gewonnen? hebben over koffie, thee. We gaan het he wat heb je gewonnen? Ja. Weet je wat je hebt gewonnen? Uh, wat heeft hij gewonnen? Een ritje in de bus. bus. Oké. Okay. Dat lijkt me wel handig, Sven, als je een ritje in de bus maakt. Vandaag staan we in Amsterdam en we gaan het straks hebben over de horeca in Nederland. Doet hij het goed, doet hij het niet goed? Maar vooral gaan we het hebben over de ergernissen van ons allemaal. Maar dat straks, na het nieuws met Dorald Meegens. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Samsung heeft de afgelopen drie maanden recordwinst geboekt door het succes van de smartphones. De Galaxy-toestellen van Samsung zijn nog meer in trek dan de iPhone van Apple. Het Zuid-Koreaanse bedrijf verkocht in het afgelopen kwartaal 62 miljoen smartphones. Dat zijn er 17 miljoen meer dan Apple. Een Tilburgse pastoor is van plan om in de kerk foto's op te hangen van mensen die zich willen uitschrijven bij de katholieke kerk. Foto's komen met de namen erbij in het voorportaal van de Emmaus parochie in Tilburg te hangen. De pastoor hoopt dat voor die mensen wordt gebeden... of dat parochianen hen proberen over te halen om toch bij de kerk te blijven. En de Apeldoornse voetbalclub AGOVV is failliet verklaard. De eerste divisieclub, die al jaren met financiële problemen kampt... heeft een belastingsschuld van zo'n 400.000 euro. De rechter had de club een maand de tijd gegeven om orde op zaken te stellen. Maar dat is niet gelukt. AGOVV staat 14e in de eerste divisie. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Naida Aurangzeb. Goedemorgen beste luisteraars. Ja, onder mijn vrienden sta ik bekend als een kritische en soms zelfs zeer irritante restaurantbezoeker. Ik heb altijd een mening over de koffie bijvoorbeeld. En ik ben ook zeer gevoelig voor de stemming en gedrag van het personeel. Uit eten, dat doe ik omdat het gezellig is, en vaak ook praktischer en goedkoper dan zelf koken. Maar ja, vaker dan mijn lief is, is de koffie ook echt te koud, <coughs> worden ik en mijn gezelschap bediend, alsof we last zijn in plaats van een betalende gast. En ik ben niet de enige met deze ergernissen. Want we gaan in ons land steeds minder vaak uit eten. Het is te duur of het voldoet niet aan onze verwachtingen. En dat is vervelend voor de Nederlandse horeca, want ze hebben het lastig. De afgelopen jaren gaat de omzet in de horeca achteruit. En vandaag sta ik met lijn 1, bijna buiten adem lijkt het wel, maar dat komt door de griep. Bij de Horika van beurs, zeg ik dat goed? Horika van beurs in Amsterdam. We gaan praten over de horeca. Hoe staat de branche ervoor? Maar vooral wil ik weten, wat zijn uw ergernissen? Gaat u nog wel uit eten of zegt u, nou ja, de prijs klopt niet, de bediening klopt niet en het eten klopt niet? Ik wil het graag van u weten en eind van de uitzending laat ik u weten wat de top 3 van uw reacties is. Bel, mail of tweet naar 0800 1121. Ik ga naar de muziek, want mijn stem doet het gewoon even niet. Way down among Brazilian. coffee bees grow by the billion. And they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in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 Breakfast at Tiffany's, hoorde u. Het nummer Deep Blue Something. En dit is een take-two voor mijn stemluisteraars. Ik hoop dat ik het uh, red tot 11 uur. We staan hier bij de horecabeurs in Amsterdam in de Rij. In mijn bus heb ik onder andere Ubel Zuiderveld. Specialist fastfoodhoreca en foodservice van Foodservice Instituut Nederland. Welkom meneer Zuiderveld. Goedemorgen. Ja, ik uh, begin maar meteen. Ik wil eerst eigenlijk even weten wat u nou zelf persoonlijk vindt van... Wat is, wanneer is voor u een bezoek aan een restaurant, een geslaagd bezoek? Als uh, ze je het gevoel geven dat je heel erg welkom bent... en ze proberen een leuke avond voor je te maken... natuurlijk moet het eten goed zijn en het drinken... maar dat spreekt eigenlijk bijna vanzelf, vind ik. Maar als je met een goed gevoel weggaat en dat je denkt... ik kom nog eens terug, dat, dat is het hele verhaal volgens mij. Kijk, ik bedoel, ik zeg altijd van... je kunt thuis een kopje koffie drinken. Mm -hmm. Nou, dan kost je, wat is dat, 7 cent, 10 cent, uh, weet u veel. Maar uh, in de horeca betaal je toch al gauw uh, een eurotje of twee... Ja, dus de enige reden dat je in de horeca bent is sfeer, gastvrijheid, atmosfeer en die smaak moet gewoon goed zijn. Ja, en als u dan een verschil zou moeten maken, wat is belangrijker voor u? Dat de smaak goed is of dat het personeel u glimlachend uitkijkt, aankijkt en dat u denkt, ah oh, wat is het fijn om hier te zijn? Nee, die smaak is een voorwaarde. Dus die, als, als, als, als, als de smaak niet goed is, als het niet goed smaak, he, dat, wat, wat zou je dan uit eten gaan? maar... Wat het compleet maakt is de beleving, personeel en uh, ja. de glimlach. Hoe doet de Nederlandse horeca Doen wij het goed, doen we het juist heel slecht? Um, nou, ik denk dat het heel erg uiteenloopt. loopt. Ik denk wel, je ziet de laatste jaren, vorig jaar heeft de Koninklijke Horeca Nederland ook hier op de Horecava een heel programma in, in, in gang gezet... Om ondernemers meer bewust te maken van een betere gasvrijheid, dat dat gewoon echt nodig is in Nederland, is denk ik heel terecht. Want uiteindelijk het ligt niet aan het personeel, het mm -hmm. ligt altijd aan de ondernemer. De ondernemer moet zijn personeel instrueren. En als die dat niet doet, ja. dus het ligt nooit aan de medewerkers. En wat gaat er dan mis volgens u? Ik denk, we hebben natuurlijk in, in Nederland heb je heel veel uh, tijdelijk, tijdelijke krachten in de horeca. Daar gaat wat uh, naar beneden, er valt wat. Een maar de tijdelijke krachten in de horeca. Ja, ook die tijdelijke krachten, die moet je instrueren. Ja. Ik, een mooiste voorbeeld vind ik ik, ik, ik noem het wel eens vaker. Een mooi zonnig terras, ik zat daar met mijn vrouw. Uh, begin van de avond, uh, de serveerster komt met een blad wijn aan. Dat valt zo over de kleren van mijn vrouw heen. Nou, kan gebeuren. Het is niet leuk als nee, je avond zo staat. Dat kan gebeuren. Uh, er zei zoiets van: uh, kijk eraan, van een uh, doekje, even helpen, ja. uh, noem maar op. De enige reactie die ik kreeg van: mevrouw, het had nog veel erger kunnen zijn. Het had ook over uw <laughs> hoofd kunnen vallen. Kijk, dat is, teken, dat is een teken dat een horecaondernemer zijn personeel niet goed geïnstrueerd heeft en niet gezegd heeft als er wat gebeurt. Ja, God, Kom zeg maar, even die bij mij. Die horeca-ondernemer die, die, die staat er ergens achter in de keuken. Of die is er ergens thuis. Misschien heeft hij al tien van uh, tien restaurants. Die kan daar toch niet bovenop bij zo'n meisje gaan staan en kijken hoe ze dat doet? Nou, Ik, ik, ik, ik ken een concert dat heeft 33.000 restaurants en die doen het toch heel aardig. Ik weet niet of je weet wie ik bedoel. Nee, We doen het u? qua gasvrijheid heel aardig. En wie zijn dat? Een McDonald's, de grootste restaurantketen van de wereld. Hoe je het ook went of keert. Het personeel ja. daar, of het nou ja. uit een kansarme buurt komt... of de student de dochter ja. is van een, van een rijke dokter die studeert... Precies, Iedereen... als je frietjes te koud zijn en je zegt dat... Ja, dan hoef je dat in, maar één keer te zeggen. In principe is de gasvrijheid redelijk in orde. Je weet wat je verwachten kunt en het is, uh, het is over het algemeen vriendelijk. Dus het kan wel. In de bus zit ook Patrick Hendricks. U bent een van de meest succesvolle horika-ondernemers hier in Amsterdam. Fijn dat u er bent. Wat maakt u nou zo succesvol? Stel nou dat dat wijntje, dat een van de meiden die bij u werkt... een wijntje laat vallen over hun gast. Nou, ik weet niet of ik een van de succesvolste horeca ondernemers ben van Amsterdam. Nou ja, maar laten we daar dan even, laten we er even uitgaan. Nee, ik, ik, ik denk altijd... Ik, ik zie wel eens wat misgaan en ik zie ook wel eens dingen die niet leuk zijn in de horeca. Maar... Ik denk toch ook dat het bij, bij, bij, bij jezelf moet zoeken. En als je dus ergens zit op een terras en er komt wijn over je, over, over, over je jurk heen... Ja, dan ga je dus niet meer terug als het niet, wordt, niet leuk wordt opgelost. En uiteindelijk zal zo'n zo tent zal dus ook weggaan. Of een speciaal publiek aantrekken dat het wel prettig vindt als het op die manier gaat. Ik kan me ook voorstellen dat er sommige dingen... Hè, de muziek ja. stond te hard. Ja, uh, andere mensen willen wel de muziek te hard. Ik persoonlijk niet. Maar ik kom mm -hmm. daar dus niet meer. Dat is gewoon een keuze die ik dan maak... En um, zo is het dus, dus voor iedereen. Maar wij zijn zelf als gast misschien wel te slap. Nee, ja, je, je moet gewoon keuzes maken. En als jij dus ergens zegt: en moet je, ja, ik moet lang wachten. Ja. ja, ga dan ook niet naar die hele drukke tent. Maar ga naar die andere tent, waar het dus niet zo druk is. Of, je weet, ik kies voor. Die hele drukke tent. Want daar zijn de leuke jongens en meisjes. Ja. Hè, daar wil ik zijn. Want oh, da, da, da, dat is de tent. Want hoeveel zaken heeft u zelf? Nee, nu, uh, nu ik heb uh, alles verkocht. Dus uh, ik, uh, ik, uh, ik zit niet in die recessie. Maar ik, ik had vroeger in Amsterdam uh, zes uh, zaken. Okay. En uh, tegenwoordig uh, ben ik uh, iets opgeschoven. Dan zitten wij bij de brouwerij het ei. En we hebben een brouwerij overgenomen. En uh, we maken gewoon uh, wij maken bier. En we verkopen dat aan, uh, aan cafés en aan consumenten en aan uh, slijterijen. Um, maar, het um, is, it is uh, it, Ik denk altijd. Uh die ondernemer die weet precies wel wat de tent die heeft. En als hij denkt, ik, ik maak het een, een klote tent. Nou, dan is het een klote tent. Ja. Ga er niet meer heen. Zeg het tegen je vrienden. Ach, wat een, wat een shit tent. En uh, de muziek staat te hard. En vrienden die je hebt die graag harde muziek willen. Die zullen zeker ja. heen gaan. Uwel Zuiderveld van Food service, uh, Food service Instituut Nederland. Zijn wij als gasten gewoon te slap? Gaan wij toch vaak terug? Ook al is de service bijvoorbeeld slecht of de kwaliteit slecht? Ja, nou, ik denk dat acht van de tien Nederlanders. Als de ober of de serveerster komt. Die vraagt, uh, heeft het gesmaakt meneer mevrouw? Dan zeggen wij ja. Dan zeggen wij bijna altijd ja. Dat is dan wel we op dat Facebook is wel een beetje dat het niet raar. goed was. Ja, bijvoorbeeld. Dan zetten we op Facebook of op ins.nl... Die, die, ja. die website met allemaal, uh, allemaal foodrecensies, om het zo maar te zeggen... dan, dan zeggen we dat, het, uh, dat je niet naartoe moet gaan. Dus we klagen alleen maar... Oh, eigenlijk klagen we gewoon om het klaar. We zijn een beetje wat dat betreft... maar dat geldt voor heel veel dingen wel een beetje een laf volkje, denk ik. eigenlijk. Maar goed, dat, dat, dat staat los van het feit <laughs> dat die horecaondernemer... want ik ben het heel met jou eens... die horecaondernemer moet zorgen dat, dat hij met zijn zaak aansluit bij zijn gast... en dat zijn personeel... Ja. Uh, wat jij ook zegt, dat het personeel... Uh, uh, uh, dat je dat te hulp schiet als er wat gebeurt in de zaak. En dat je zegt van, we lossen dat op je, Want dat blijkt wel, hè. Als je het goed oplost, als er iets mm -hmm. misgaat... en je lost het goed op, komt de klant terug. Ja. Dat is gewoon heel sterk. Dan heeft de klant het gevoel van, hé, hey, er wordt... Toch is mijn ervaring in de meeste... en dan heb ik het echt van cafés tot goede restaurants... en alles daartussenin, lunchrooms, ga zo maar door. Is mijn, heb ik toch de ervaring dat in Nederland een cultuur heerst... dat je soms bijna voelt alsof je een last bent... Voor dat meisje of die jongen die daar ja, werkt. Ja, maar dan ben ik het ook uh, weer eens met uh, onze grote. Dan, amst, dan moet ik, amst, amst, ik gewoon niet meer teruggaan. Nee, dat selecteert zichzelf vroeg of maar laat. Ligt komen daar iemand... geen gasten meer, zo ja. simpel is ja, maar het. maar als... het is ook echt. Um, Kijk, okay, ik kom misschien wat Patrick meer in een kroeg uh, in een, in een <coughs> dan jij. Of in, hè, dat zou zo maar kunnen. Um, ik zie meteen. <coughs> Waarom denk je dat jij meer in de kroeg? Omdat <coughs> ik gewoon heel veel in de café sta. En ik zie meteen wat hoe, het, hoe het is. En ik, weet, ik word eigenlijk ook niet meer verrast. Ik zie gewoon, oké, okay, zo gaat het worden. En maar zo vers, wordt het ook. En het geeft dan het, okay, niet. Oké, leer het, leer het mij dan Leer het mij, leer het. Nou, oké, okay, je komt binnen? Kom binnen. Je komt binnen. Je komt binnen, en dan? En, nou, je ziet dat iedereen uh, in de menukaart zit, zit te turen. Ja. Dus jij, jij zegt, tafeltje voor drie. Tafeltje voor drie. En daarna denk je, god, moet wel <coughs> lang wachten. Ja, omdat iedereen in de menukaart zit te turen, Iedereen zit voor jou. Dus als ik binnenkom en ik zeg ja. tafeltje voor drie en een menukaart. En ik bestel al voordat we gaan zitten. Zitten we dus besteld voordat iedereen heeft besteld. Want iedereen zit te kijken in de menukaart. Ja. Dus ik hoef dan niet lang te wachten. Omdat dus je ik... moet gewoon wat slimmer zijn. Nou ja, ik, ik kijk gewoon hoe, hoe, hoe gaat deze avond lopen. Heb ik, heb ik haast? Of heb ik geen haast? Soms hoef ik helemaal niet te snel bediend te worden. En denk ik, wil ik, ja, rustig aan. Ja. Maar als je dus het overlaat aan... Dat meisje wat inderdaad in de bediening niet al druk heeft. Hè? Want je ziet al dat het met de ogen schiet. Oh, jezus, maar ik, ik ben het niet heel met je eens. Een goede ondernemer. Een goede ondernemer die speelt daarop in en die zegt tegen zijn personeel... stel voor dat je in de buurt van een theater zit of zo, ik noem even de dwarsstraat... die zegt tegen zijn personeel, vraag wel even aan de mensen of ze haast hebben... of dat ze in alle rust willen dineren. Ja. Dat, dat is ja, dat, dat is extra ik heb, het, ik heb het niet over een ondernemer, ik heb het gewoon over, dat, over teleurstelling, over verwachtingspatroon. Ja, en als je maar die dus ondernemer moet zijn personeel instrueren. Jawel, maar de, de avond loopt, dus die loopt. En als, als jij op, kiest voor een hele drukke tent en je hebt het laatste tafeltje... Mm -hmm. Dan moet je dus niet verrast zijn dat je dus uh, uh, uh, heel lang moet wachten. Ja. Vooral als iedereen net een minuut. iedereen komt net binnenlopen. Iedereen heeft net een minuut. Ik geef met Shirt graven. Chert, jij bent een van de beste barista's van Nederland. Daar gaan we straks over praten, want jij gaat straks ook voor ons koffie zetten. Ja. Maar toch even een vraag voor jou. Want je, zit, je, nou, je bent een jonge vent. dat zien de luisteraars niet, maar dat ben je. En um, een van de dingen die ik en mijn vrienden altijd zeggen is: het feit dat die service zo slecht is, komt, omdat de meeste jongens en meisjes in de Nederlandse horeca studenten zijn. Die dat gewoon doen om geld te verdienen en voor de rest denken, ik heb lekker scheid aan. Ja, dat denk ik dat het wel, dat het wel meespeelt, zeker. Ja? Ja, dankjewel. Was jij ook een van die jongens die dacht, als ik mijn geld maar heb eind van de maand, kan mij te schelen voor nou, de rest? Nou, mijn grootste deel dat ik in de horeca werkte, was ik heel jong. En toen vond ik het echt fantastisch. Uh, dus toen deed ik heel erg mijn best. En daarna werkte ik een jaar fulltime tussen twee studies door. En ja, toen moest ik de dag altijd runnen, zeg maar. Dus werd ik erop afgerekend als het niet goed ging. Dus ja, dan doe je ook wel je best. Oké. Okay. Aan de telefoon Hendrik, goedemorgen. Goedemorgen. Vertelt u het maar, wat is uw ervaring met de Nederlandse horeca? Ja. Hartstikke goed, heerlijk eten. is dus kutterbereid, alleen... <coughs> de chef, de personeelchef is nooit in de buurt... om te kijken of zijn mensen het goed doen. Dat gaat een eigen leven leiden. Kan ik u fantastische mm -hmm. voorbeelden van geven? Ja. Als ik dan zeg, ik wil even de chef spreken... dat duurt het minuut lang voordat ik tot zijn bureau... En doorgedrongen. <laughs> en dan denk ik. Man, je zit hier achter je papieren. Maar je moet rondlopen in de zaal. En waarom wilt hij waar dan het de chef gebeurt? spreken? Het, het oog van de meester maakt het paard vet. Mooi. Maar waarom wilt hij dan de chef spreken? Om te klagen? Of heeft hij zoiets van. Nee, hoor. nee ja? hoor, om te attenderen op het feit. dat die mevrouw, die nu de leiding heeft in de ontbijtzaal. op iets te luidruchtige toon haar meisjes dirigeert. En die vliegen voor haar. En ze maakt misbruik van haar positie. Ja. En dan wil ik hebben dat er een chef is en zegt dimmen tegen haar. Ja. Zo simpel is het. Leidinggeven. Dan nee, Dank u wel. Aan de telefoon ook Jacob Grit. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Ik heb twee onderwerpen en dat is uh, mosterd en bier. Ik zal met het eerste beginnen. <laughs> uh, ja, dat is een beetje gek. Uh, dat eerste ik het kort. Uh, ja, ik hou van mosterd en uh, het gekke is als ik een mosterd ergens bij vraag... en men vindt het gek dat daar mosterd bij gevraagd wordt... Een mm -hmm. hand of zoiets, dan wordt echt in de helft van de keren wordt er mosterd vergeten. Dat schijnt heel moeilijk te zijn. Nou, fijn, dat, ja. dat even gezegd hebben. Uh, dus er moet over gewoon overal hier, mosterd zijn? moet niet, niet overal mosterd zijn, maar ik vind het zo raar dat het, uh, ja, als je iets vraagt... wat kennelijk of wat ongebruikelijk is bij een broodje kaas of ham, nou zo, zo gek lijkt me dat toch niet. Nee, dat is waar. En uh, dan uh, moeten ze altijd nog een keer teruglopen. Dan heb je het broodje ook bijna op en dan komt de mosterd nog een keertje Dat is dan, dan echt mosterd naar de na de maaltijd. Ja, <laughs> bijna. Nou, en, uh, nou, en het bier? Het andere, uh, uh, ja, uh, uh, meestal gaat het goed, het tappen van bier. Maar het gaat maar al, al, al te vaak uh, slecht. En ik denk dat het een aantal oorzaken heeft. Nou, laat ik mij het het slechtste beginnen dat is dat er winst gemaakt wordt over de ruggen van de klant. Ja. Of dat uh, ja, heel veel klanten uh, denken, nou laat maar zitten, ik wil, ik wil geen gezeur. En of, erger nog, ik heb geen zin om te wachten, dus hoe, uh, het moet werkelijk in ja. twee seconden uh, op, op tafel staan. Ik kan me herinneren, ik, ik zat in militaire dienst in Duitsland mm -hmm. in uh, 1977. En... Ja, daar moest ik vier, tot vier minuten op mijn bier wachten. En dat vond ik toen heel vreemd en vervelend. Maar ja. achteraf geef ik ze gelijk, want je krijgt er wel een voortreffelijk... Een uh, getapt biertje met een goede uh, ja. schuimkraag. Maar als u nou ergens die slecht getapte bier krijgt, hè, gaat u dan terug? Of zegt u, bij jullie kom ik gewoon ja, niet... De laatste, nee, de laatste jaren uh, denk ik, ja, verdorie, ik betaal ervoor. En zeker als het speciale bieren zijn. Ik wil niet met de overweging hebben, zal ik maar een flesje vragen... want dan weet ik wat ik krijg. Ik nou... Nee, ik wil niet een, een biertje hebben... en zeker niet als het okay. een, een speciaal bier is... wat uit, voor een derde uit schuim bestaat. Nee. Dat, dat accepteer ik niet meer... En, dus en slecht nou ja, dat, getapte dat bier, kortom. En dan de oorzaken hebben. Dat, dat is dus een, ja, sorry hoor, ik denk misschien een beetje denigreren, maar een jong juffie is onervaren ja. en, en nerveus. En, en ja, dan, dan zeg ik toch van, ja, kunnen we er nog even wat bij tappen? Nou, dan, dan gebeurt het meeste wel. Maar het kan van door de baas zelf zijn, het patroon, en die, die heeft dus iets van, goh, dan ben jij een zeikert zeg. Ja. Okay. Maar, nee, ik, ik betaal ervoor en ik wil niet Het is een, helder. een derde schuim, en twee derde Nee, jo, want helemaal gelijk, me meneer Jacob Grit. Dank u wel. Ik ga terug naar de bus, naar mijn gast Ubel Zuiderveld van Foodservice Instituut Nederland. Kun, kan de Nederlandse horeca niet goed bier tappen? Volgens mij collega is dat trouwens ook zo, begreep ik laatst. Nou, kijk, de, ons, ons bier. Ja, wij, wij tappen ons bier. Ik, ik ben wel een beetje met die meneer eens. Uh, de Duitsers hebben een heel andere biercultuur, de Engels ook. Dat, dat gaat allemaal veel langzamer. En Die vinden dat schuim bij ons, maar vreemd. Ik vind het wel prettig dat het snel gaat in Nederland. En ik vind het bier in Nederland ook best redelijk te drinken. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen, als ik in Duitsland ben, vind ik het vaak heel goed op temperatuur, mooi wat parels op het glas. We kunnen leren van de Duitsers. Ja. Maar ik zou nog één ding willen zeggen: want dat geeft wel aan waar, waar hoor ik ondernemers op moeten letten. Er is onderzoek gedaan hè, van te Bevredende klanten komt 40% terug. Dat is eigenlijk maar heel weinig, 40%. Mm -hmm. Enthousiaste klanten, die dus echt enthousiast zijn, komt 70% terug. Met andere woorden, je moet als horeca-ondernemer gewoon echt je stinkende best doen... om gewoon de mensen in de tent te houden. Ja. Dat zou ik maar te zeggen. Zeker nu met de crisis lijkt het me wel heel belangrijk. Patrick Hendricks, uh, horecaondernemer en jullie brouw bier. Hoe staat het met het kwaliteit? Kunnen wij in Nederland goed bier tappen? Uh, nee, uh, niet per se. Nee, vind ik niet. Um, overigens zeg ik er ook wat van. Maar ik, uh, ik probeer het altijd zo... Uh, met een glimlach op mijn gezicht... iemand iets te leren. Van, hé, hey, hey, kijk eens wat je nou doet. En uh, als je nou zo doet, dan is het beter. En ja. In plaats van, ik heb te weinig... Maar dat komt ook... Ik weet niks van bier en he al helemaal niks van bier tappen. Maar wat, wanneer tap je goed bier en wanneer niet? Nou ja, goed. Het moet er gewoon uiteindelijk... Kijk, in principe hoef ik hem niet te zien hoe je tapt. Als het in, een, in mijn glas niet goed uitziet, dan is het blijkbaar niet goed gegaan. Ja. Of, dus de verhouding continu... schuim en bier? Ja, of als je de hele tijd het glas bovenaan, he, waar ik mijn lippen zet... Als je daar vastpakt en dan... Ja, die, dat is en, en, en, en, ja, maar die mensen denken dat ze het goed doen. Die, die, die doen het expres, het allemaal heel netjes. Maar dat doen het is net fout. Dus neem, neem ik aan. Want mij, ik heb het ook één keer fout gedaan, namelijk. In een kroeg waar ik werkte. Mm -hmm. En uh, toen heeft één iemand er wat van gezegd. Ik heb het nooit meer gedaan. Toen snapte ik het. Maar je moet het één keer horen. En als je niet van... Uh, die ondernemer hoort, want die is met iets anders bezig. Ja. Nou, dan hoor je het wel van een klant die zegt: Hé, hey, joh, doe dat nou even anders. En dan uh, ben je voor de rest van je leven een iets betere barman. En zo wordt je stapje bij beetje steeds beter hoe meer ervaring je krijgt. Ja. Overigens, net over dat personeel. <coughs> Ik ken het niet hoor, dat personeel geld staat te verdienen en. Uh, want je kan veel makkelijker ergens anders geld verdienen dan de horeca. Mensen in de horeca werken echt het is omdat hard ze het, omdat ze het is leuk waar. vinden. En die, ja. die, die, die, die hebben echt zin het om hard, hard te werken. Het is hard werken, en, ja. maar toch, als ik even ga naar de tweet van Edwin van der Leden, die zegt, grootste ergernis in de horeca is slechte aandacht van het personeel. Het gevoel je geen betalende gast te voelen. Dus dat gevoel blijft op de een of andere manier. Van het biertappen ga ik naar iets anders. Naar een van mijn grote frustraties in de horeca. En dat is de koffie. Ik zei, ik heb je we hebben je net even gehoord. Tjerd Schraafendeel, een van de beste barista's van Nederland... Hoe staat het met de kwaliteit van onze koffie? En dan voornamelijk de cappuccino's. Ik zeg altijd, in Nederland weten ze gewoon niet hoe ze een goede cappuccino moeten zetten. Over, voor het grootste deel ben ik het daar wel mee eens. Ja, zeker. Um... Want wat gaat er fout? Bij mij is het vaak te lauw en dan krijg ik als argument... ja, maar onze koffiezetapparaat is wettelijk vastgesteld op een bepaalde temperatuur. Oké, okay, die heb ik nog nooit gehoord. Heb hoort. je die nooit gehoord? Nee, nou, nee. in Den Haag hoor ik hem de hele tijd. Okay. Onzin dus. Ja, ja, nou, ja dat, uh, ik heb nog nooit gehoord, dus dat weet ik niet. Um, wat ik wel weet is, even grofweg gezegd... 90% van alle horeca in Nederland die, uh, kan nog wel wat leren over uh, koffie maken. Zeg maar. En die kan daar nog wel wat meer uh, aandacht voor geven. Aangeven. En um, het ding met koffie is, hoe meer aandacht je eraan geeft... Ja. hoe lekker het wordt. En dat is hetzelfde als met een biertje tappen. Uh, iemand vertelt je eens van, hey, doe het eens zus of doe het eens zo. Um, en dan wordt het gewoon heel snel al heel veel beter. En um, die aandacht die ontbreekt vaak. Maar wat is dan die aandacht? Want het klinkt zo ubroed, dan sta ik daar. En uh, ik moet even snel wel drie uh, koffie verkeerd zetten en nog wat espresso's en wat cappuccino's. Wat is die aandacht dan? Mm, ja, dat zit hem in kleine dingen. Kijk, um, je bent eigenlijk met koffie, het is een half fabrikaat. het is nog niet af op het moment dat, de, uh, dat het in de horeca komt. En het horeca personeel moet het afmaken. En dat betekent, net als met koken, dat er nog een aantal handelingen gebeuren ja. moeten. En heel veel mensen weten niet wat dat is. We gaan even snel door, want ik, voor mij staan twee uh, zakjes met koffie. Bocca koffie, ja. Jergatjev, Gelda. Jer Jer ja. Ik ga er even aan ruiken. Deze ruikt erg zoet, ja, klopt. fruitig en zoet. En dan heb je nog iets meegenomen, Brazilië Jacaranda. Ja, klopt ook. Een beetje wat? het hardere geur. En voor de grap heb ik ook nog een uh, rood merkje meegenomen. Ja. Ja, want verschil, ik denk uh... dat de meeste luisteren... Oh, die ruikt gewoon niet, joh. Nee. Ach, dit is gewoon dode koffie, man. Ja. Oh, lieve luisteraars, als u dus wel uh, van koffie Ik heb net het pak koffie net Ja. Ik kan u hierbij zeggen, filterkoffie is dood. Ik zou het niet meer drinken. Maar toch, als je wel filterkoffie drinkt... <laughs> Roodmerk is dood. Roodmerk is dood. Want jij gaat dit afmaken voor ons. Ja. Hoe ik moet nog wel te... even mijn water een klein beetje laten koken. Ik hoop dat Mario in de buurt is. Ja, die is in de buurt. Ja. Gaan we kijken of dat lukt? Um, maar kun ja, je ik wat heb... tips geven? Ja, zeker. Um, ja, we hebben het over filterkoffie. En um, filterkoffie is een makkelijke manier om koffie te maken. Uh, vroeger dronken we het altijd als roodmerk. Uh, dat, uh, ja, inmiddels hebben we mooiere koffies. Ja die hoger groeien, specialer geplukt zijn en uh, beter behandeld... en daardoor veel meer smaak in zich hebben. En daardoor kunnen we ze ook wat lichter branden. Want hoe lichter je brandt, hoe meer smaak er overblijft van die koffie. Uh, de, het roodmerk zeg maar, is behoorlijk donker gebrand en daardoor best wel bitter. Uh, maar koffie heeft eigenlijk veel meer smaken. Zoals je net al zei bij die eerste, de die ruikt fruitig. Ja. Heb je waarschijnlijk nog nooit in koffie geroken? Nee. Nee, en dat komt omdat we nu dus lichter branden... Een betere koffie pakken en dan blijft die smaak overeind. Maar in de horeca, want, dit is, ik bedoel, want wat is de meest gebruikte koffie in de Nederlandse horeca? De meest gebruikte is espresso eigenlijk. Alleen die wordt vaak verwerkt in cappuccino's of in, in ieder geval koffie met melk. En is dat goed of is dat juist niet goed? Ja, dat is heel goed. Ja, nou, Als je het lekker vindt. Nederland is echt een melkcultuur wat koffie betreft. Ja. De meeste, ja, alle, alle koffiecompanies en ketens die verkopen eigenlijk meer liters melk dan uh, echte koffie. Moet ze dat in Italië ook zo? Nee, want in Italië, ja in mijn opinie, eh, zijn de Italianen hebben gewoon niet zo'n zin om cappuccino te maken na een, bepaalde date, na een bepaalde tijd op de dag. En dan ja. zeggen ze dus, ja, cappuccino is voor mietjes, als je dat bestelt na... Eh, oh, is dat zo? En, ja, ja, ja. Ik heb zelf een tijdje in Italië is ook, ook gewerkt. Het is ook zo hoor, overigens. Ja? Zegt de horeco Eens, ja, zelfs Barbara is het tenminste Cappuccino is voor mietjes. Ook als je een vrouw bent? Nee, ik vind het helemaal van niet. Oké, okay, want anders Ik ben het dus helemaal niet nietje. mee eens. Nee, ik je vind misschien juist, sowieso al. Ik vind juist, uh, ik vind juist dat uh, die Italianen die zeggen dat zeggen omdat ze geen zin hebben om het te maken. Oké, okay. Mario die heeft uh, heel lief, heel snel uh, ervoor gezorgd dat, ja. dat het water kookt. Wat ja. ga je nu doen? Um, nou, ik, pak die, ik ga er even één zetten: die, ja. uh, die Celba. Dat is een hele fruitige koffie. Ik heb um, een soort ja, een, een ouderwets filterapparaatje eigenlijk. Alleen dan uh, die uh, je ja, gewoon los, waar je water op kunt gieten. En daarvan heb ik het filter nat gemaakt, want dat filter geeft heel veel vieze smaak af. Ah, en omdat dus je dat... nu dus een delicatere koffie kiest, uh, begint dat ook al in te Dus dat kunnen luisteraars thuis ook doen, filter ja. nat maken. Ja, en dat okay. water moet je weggooien. En dat water weggooien, dus eigenlijk uitspoelen. Ja. Omspoelen, uitspoelen. Nou, dit is dan een beetje een bijzonder apparaatje, want als ik hier water ingiet, dan loopt die nog niet gelijk door. Dus dan kun je zelf de doorlooptijd controleren. Dus ik heb nu wat water opgegoten. Je hebt er wel heel veel water opgegoten, want dat hele ja. ding zit vol met water nu. Ja, klopt. Dat zeg je goed. Um, ja, mijn vrienden zeggen altijd van, Tjeert, zet slappe koffie als te filterkoffie maakt. Ja. Um, maar dat komt omdat als je het heel sterk maakt, en dat zijn we gewend met die donker gebrande koffie. Mm -hmm. Als je het heel sterk maakt, dan zitten die smaken te dicht op elkaar. En dan proef je eigenlijk niet meer wat je kunt proeven. Ja. En deze koffie is dus even wat minder body, dus je moet niet denken van oh, uh, sterke koffie, dus maar wel meer Dus eigenlijk is er niet één regel, want je moet steeds kijken wat voor soort koffie je hebt en ja. hoe zet je die klaar. Ja, precies. Ja. Ik kom zelf uit een rijstcultuur hè, in Pakistan en uh, nou, ja. wij hebben een van de beste rijstsoorten van de wereld. En daar geldt het eigenlijk ook. Bij de ene rijst, bij pasmat, het pasmatige gebruik is weer anders dan de tilda en nou ja, de pearl is weer anders. Dus met koffie moet je het eigenlijk ook steeds weer opnieuw uitvinden. Juist, en dan kun je je dus voorstellen dat als mensen vaak een bijbaan hebben in de horeca... Uh, dat het moeilijk is om oh. voor hen om alles te weten. <laughs> Oké. Okay. Um, hoe lang laat je dit nu trekken? Ongeveer twee minuten, dus we kunnen even door met... Uh... En dan heb ik toch nog een vraag voor jou. Want mijn ervaring is dat de cappuccino... ik ga toch maar weer naar dat drankje toe, de cappuccino... veel te vaak, veel te slap wordt geserveerd. Klopt dat? Te slap, ja, dat kan ik me voorstellen. Nee, ja. en niet te slap, sorry, te, te koud. koud. Ja. Te koud, te lauw. Kijk, je had het net over een apparaat en daar weet ik er niet van. Ja. Maar wat ik wel weet is... de mensen die wel zich interesseren in goede koffie maken, die maken... Uh, cappuccino, vaak ook iets kouder. En dat komt namelijk: melk wordt niet lekker als je hem heter maakt dan 68 graden. Ja. Dan gaan eiwitten stollen, die vallen uiteen en uh, dan wordt het bitter. Dus ik heb ongelijk. Nou, nee, wat heel belangrijk is: het is wel heet genoeg. Alleen het kopje moet heel erg heet zijn. Want anders, ja. een koud kopje met melk die warm genoeg is, maar niet gloeiend heet, levert het dus koude koffie op het moment dat je op tafel ze Standaard staat. in de horeca moeten ze ervoor zorgen dat ze het kopje op. Opwarmen. Voor nou, je hoeft hem niet onder de theewater te houden of zo. Maar, want dat is niet te doen qua tijd. Ja. Maar meer uh, ja, van achter naar voren aanvullen bijvoorbeeld. Dat scheelt al. Dat hij lang genoeg op het apparaat staat. Oké. Okay. Uh, nog steeds twee minuten wachten. Ik weet niet of we ja, dat nog in de zijn, uitzending. Uh, en anders ja. proeven we maar gewoon naar de uitzending. Overigens even over, tevreden, of over uh, verwachtingen Petric. en tevredenheid. Um, want ikzelf zelf heb ik dus thuis ook boka koffie. Want dat serveerden we ook altijd in onze, in onze cafés. Hele goede koffie. Ja. En ik heb ook een espresso apparaat. En ik doe ontzettend mijn best. Maar ik ben niet altijd tevreden over mijn eigen koffie. Waarom? Omdat ik heb gewoon een hoge verwachting. En ik weet hoe die kan smaken. Mm -hmm. Maar dan heb ik weer te veel gedaan. Of het water Ik was net niet genoeg. En de te temperatuur was niet goed. Of ik, de, ik moet hem nog een keertje beter schoonmaken. Dus het is, het is helemaal, het, dus eigenlijk het, moet je dan gewoon Chirrut bellen. Nee, maar het is, het is gewoon heel fijn... Uh, een fijn gebeuren en je moet echt uh, je koffie erbij houden, anders is het gewoon niet zo lekker. En wat, wat zonde is, want die ja. koffie heb ik dan wel verbruikt ja. en dan denk ik, je, is helemaal niet lekker. Het is ook nog zonde van mijn koffiemoment, want dat, dat moet, moet kloppen. Ja. Koffie Gert, is altijd in... lekkerder als een ander het voor je zet en het goed doet. Ja dat is waar, dat is ook een soort, soort genietmoment ja. Ja. dat een ander koffie voor je zet. Tjert, even nog heel kort, een van de beste barista's in Nederland, uh, waar ben je zo goed in? Ik, ik hou van koffie en ik geef het heel veel aandacht. En ik wil het altijd leren. En juist die kleine dingetjes waar Patrick het over heeft... vind ik heel maar wat interessant. Maar is, wat is jouw specialiteit? Want barista, even kort... jij maakt allemaal mooie figuurtjes in de koffie. Ja, nou dat is het ding wat mensen vaak het, meest, het eerst opvalt. Ja. Maar eigenlijk gaat het gewoon om smaak. En uh, het gaat om de combinatie tussen melk en uh, koffie bijvoorbeeld... Um, ja, mijn specialiteit is uh, cappuccino, wat ik overigens geen dan vind. Heel goed, ik ben het helemaal met je eens. Ik ga het zo drinken. Okay. De top drie ergernissen, lief luisteraars, met stip 1, personeel, 2 te duur en 3, weinig sfeer in de tent. En toch blijven we lekker uit eten, want ja, soms is het lekker dan thuis te koken. Tot morgen! Het nieuwe jaar is voor ondernemers nog nooit zo goed begonnen.